Het weer. Vanavond en vannacht regen, een stevige wind. Morgen buien, afgewisseld met opklaringen. Maximum temperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUB ah, heeft gekeesinformatie. Na een ongeluk is de A65 van Tilburg naar Den Bosch dicht. Tussen Tilburg Noord en Udenhout. Het gaat nog een uurtje doorduren. U kunt omrijden via Eindhoven.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 NOS langs de lijn al vanaf 12 uur vanmiddag. En we gaan door tot 6 uur in verband met het EK All Rounds. Het hoogpunt van de dag zit eraan te komen. De slotritten op die vijf kilometer en zo rond vijven, misschien iets voor vijven, beginnen we met het sportforum zoals u dat gewend bent op de zaterdagmiddag. Tom uit Jochem Uitenhagen blijft hier zitten, Eddie van der Leijen is ook nog te gast, de Twente-Wortje van het Algemeen Dagblad. En tegen die tijd zullen we ook het schaatsen nog met Erman Wennemars, die in Boedapest zit gaan bespreken. Dat allemaal zometeen, we gaan ons nu voorbereiden op die belangrijke ritten bij het EK Allround. I'll yeah. yeah. We all go back to where we belong van R.E.M. En where we belong is de Kano Vijver in uh, Budapest... waarop geschaatst wordt. Het, uh, het gaat er nu echt om, Sebastian en Erben. De vijf ritten van de waarheid zijn begonnen in Budapest... waar het langzaam ietsje donkerder is geworden. De schemering treedt in, het kunstlicht... Uh, Oeh, dat ging maar net goed met Bart Swings. Het kunstlicht is ontstoken, wilde ik zeggen. En op dat moment uh, schaatst Bart Swings een bocht in... en precies tussen twee blokjes door... Nou hoop ik niet voor, omdat hij met zijn punt ook over de lijn heen was. Want dan, wordt die, dan moet hij gediskwalificeerd worden, als het tenminste is opgemerkt. Buiten ons door een, schei, door een bochtencommissaris die daar behoort te staan. Die zie ik trouwens niet staan. Maar goed, Bart Swinks ging door het oog van de naald. Terwijl hij bezig is aan een goede 5 kilometer. Hij heeft er ja. bijna 3 kilometer op zitten. Begon met twee ers maar daarna terug de 31' in. En nu, Erben, na 3 raad, kilometer. Hij rondje en hij komt in 4-0-2 door op de 3 kilometer. En je weet hè, na 3 kilometer dan begint... De vijf kilometer pas. Maar ik moet zeggen, die, die Bart swingt nog een jonge, jongen hè, nog maar 20 jaar oud. Hij heeft een prachtige techniek. Ja, daar gaan we in de toekomst denk ik, nog heel veel, veel van horen. Maar hij moet nu wel een stapje gaan maken. Hij schaart netjes. Hij heeft een mooie kadans. Hij heeft een mooi rechte eind. Waarbij hij echt heel mooi gebruik maakt van zijn, van, van zijn glijmomenten. Hij heeft een Nederlandse coach. En hij komt uit Leuven trouwens. Komt hier weer door. Na 34, 100 meter deze voormalig skieleraar. Dit seizoen, of ja, voormalig skieleraar. Dat inlijnsketen doet hij er nog wel bij. Maar meer controle nu ook over ja. dat schaatsen. Rondetijd 32-0 win. Tiende sneller dan de vorige ronde. Als hij dan op de kruising rijdt. Zijn tegenstander luistert trouwens naar de naam Christian rijstad frederiksen dat hadden we nog niet genoemd. Ook een jonkie, 18 jaar. Een van die jonkies uit Noorwegen. Ja. En die rijdt nu toch op grote achterstand. Als dus een man voor de toekomst mag je ook niet uh, nog van verwachten... dat hij hele hoge ogen gooit. Maar Sphinx. Die rijdt goed hoor. Die rijdt hier goed mee. Na 3800 meter komt hij door. Weer een rondetijd van 32 laag. 32-1 in dit geval voor Bart Swings. Die in de bocht al eventjes ook zijn linkerarm van, het, van de rug afhaalt. Even dat tempo opvoert. En dan op de kruising mooi doorglijdt in de richting van de volgende bocht. Van die grote lamp die dat uh, kunst, kunstlicht over het ijs hier laat schijnen. En daar komt Bart Swings dan weer aan. De vorige ja. ronde was naar de 3800 meter. Had hij dus weer een 32-1. Ik ben benieuwd. Hier komt hij aan op weg naar de 4200 meter er ben. Hij moet nog twee rondjes gaan, eh, te gaan. En de rondetijd van Bart Swings is... De rondetijd is 2,3. Het loopt al een heel klein beetje op. En het gat wordt nu ook groot. Hij loopt 1,25 seconden achter op, op, op de snelste tijd. Maar wat ik wel mooi vind aan deze schaatsen, dat hij echt, echt gebruik maakt van het einde. Hij, hij zoekt hier de ontspanning op. En dan komt hij in de bocht. En dan gooit hij iedere keer weer dat ritme omhoog. Hij rijdt heel dynamisch en hij rijdt keurig door. Je ziet nu wel, die mond gaat open. Hij heeft het zwaar. Maar hij is nog bijna. Hij hoeft nog maar anderhalf ronde. Daar komt hij alweer uh, aan inderdaad, op uh, dat uh, rechterstuk. Een uh, aantal Nederlandse supporters heeft uh, een muts opgezet met de Belgische kleuren. Want het is een echte Belg, niet zoals Bart Veldkamp in het verleden... en André Vreugdeel, waren. Nee, dit is gewoon een echte Belg, deze Bart Swings... die de laatste ronde inderdaad is ingegaan. Met 30-2 weer inlevert ten opzichte van Harold Silos. En die uh, pesten er nog een enorme mooie finale uit in zijn rit... waar de led kwam tot 6 41, 39 De laatste ronde ging daar ook in 31,9 seconden. Dus vrees ik voor Swings... Dat die tijd er niet in zit. Maar het was een leuke 5 kilometer om na te kijken van deze Bart Swings. 6,41,39. 39 Die tijd blijft dus staan. Hier komt Bart Swings in 6 minuten. 43 seconden en 33 honderdste van een seconde. Voorlopig derde op de 5 kilometer. Wij gaan ons opmaken voor de rit van Conter tegen Bukoe, En daarna natuurlijk misschien wel de Koningsrit. Verwij tegen Sven Kramer. Ze stonden bij elkaar in de buurt op de 500 meter. 10e en 12e. Maar Koen Verwij, we hebben hem nog niet gehoord liep wel acht seconden achterstand op tegenover Jan Blokhuizen. En dat is toch een groot verschil waar Koen Verweij tegen Ja, nee, Het is niet of zo dat ik uh, inderdaad, uh, normaal gesproken uh, acht seconden even pak op uh, Jan Blokhuizen. Dat, uh, het uh, zal van ver moeten komen in ieder geval. Uh, het zijn hele grote verschillen. Het is totaal geen ideale start. Maar uh, ja, we moeten het er ook gewoon mee doen. En uh, dat, zijn de, dat is het uh, met buitenschaatsen. Uh, je kan er niks aan doen. Gaat uh, dan, je moet ook al een beetje in je schoenen, of niet? Nou ja, kijk, uh, <laughs> het is niet zo dat ik hier nu lekker sta te springen. Van, uh, joepie, we gaan naar de volgende race. Uh, ik heb er uh, heel veel vertrouwen in dat ik acht seconden ga goed maken... op iemand die altijd dezelfde tijden rijdt of fietsjes hadden. Dus uh, ja, ik mag gelukkig tegen Sven. Uh, die, uh, die kan het wel. Dus uh, het is gewoon aan mij om uh, technisch goed te rijden. En uh, te spelen met de wind en uh, vanuit daaruit een goede, goede tijd rijden op de 5 kilometer en daar secondes mee te pakken. Wat weer tegen Kramer, op de 500 meter tegen Kramer, op de 5 kilometer tegen Kramer. Hoe ga je dat aanpakken? Wat voor tactiek uh, richting Kramer laat jij daarop los? Of uh, moet je ook gewoon je eigen rit rijden? Nou ja, tactiek uh, ga ik niet uh, toepassen op uh, Sven Kramer. In ieder geval, het is voor mij in ieder geval dat uh, met de buitenomstandigheden denk ik dat ik tactiek tegen, de, tegen, tegen het weer uh, moet doen. En uh, gewoon technisch goed rijden en uh, iets zoals ik al zei, spelen met de wind. En ik denk dat dat het belangrijkste is en als ik dan mee kan gaan met Sven. En, uh, dan uh, op het laatst nog uh, een beetje met z'n tweeën naar uh, nog uh, snellere rondetijden kunnen versnellen. Dat uh, zou heel mooi zijn. Ja, want je bent wel iemand die dat kan, hè? met jouw achtergrond. Ze zeggen altijd wel, uh, van wij kan goed reageren op omstandigheden, op omgeving. En met dat skielenverleden, ja, je kunt eigenlijk van alles. Nou ja, dat blijkt. Nee, nee. Maar, uh, ja, je bedoelt, na die 500 meter niet eigenlijk, hè? Maar, na die 500 meter leek het er niet op, nee. Maar uh, ja, dit, uh, op de 5 kilometer hoop ik het best aan te maken... En, uh, Hopelijk uh, speelt uh, de skiler gewoon uh, achtergrond een beetje een goede rol... en uh, werkt in zijn voordeel inderdaad. Aanvallen? Zeker, dat is wel de bedoeling. Kon voorbij, we gaan uh, naar de baan, naar Conté en Bukko. Jochem, jou, uh, even voordat we daartoe gaan. Jochem, jou was iets opgevallen met nou, de twee? Nou, ik zat te kijken en ik zag dat zowel Bokko als Conté heel laat allebei het ijs opkwamen... toen, ik geloof nog, met op 5 minuten 30, dus zeg maar nog met een kleine 2 minuten te rijden van de andere rit... Toen zat ik te denken, waarom is dat zo? Maar ze zitten natuurlijk bij elkaar in de ploeg. En je hoort toch dat mensen bang zijn voor botten schaatsen. Dus ik denk dat ze de keuze hebben gemaakt om het ijs op te stappen... na de start te rijden en meteen te rijden... om het risico op een botten te voorkomen. Ja, met Pieter Muller langs de baan. En dat kan je gokken als je natuurlijk ploeggenoten bent. Ja. Want dan wordt er echt wel op twee rijders gewacht. Ja, goed. Uh, jongens in Boedapest. ik zeg het bewust, hè, Müller langs de baan. Ja, dat is het sajante detail uit deze rit. En dat vinden de Nooren, vinden dat de grote zaak. Ja, Pieter Müller die uh, weg uh, moest bij de Noorse Bond. Howard Bukkou die uh, bleef verlaten achter. Stapte vervolgens uit uh, zeg maar de nationale ploeg naar de commerciële ploeg van Pieter Müller toe. Hoop gedoe, hoop gezeik. Müller mag Bukkou wel coachen, maar weer niet op de baan staan als Bukkou rijdt. En uh, aangezien Conter uit diezelfde commerciële ploeg is als Hobart staat Pieter Muller nu met een Frans jekjaan op het ijs. Ik kijk nu naar hem. Ja, hij gaat met zijn armen al heen en weer. Maar doet hij dat dan voor Bukkou? Ja, dat hoofd gaat toch ook wel even naar de Noord toe. En volgens mij roept hij uiteraard ook wel eventjes wat naar Hobart Bukou, Maar hij heeft het jasje aan van de Franse nationale ploeg ploeg. Allemaal gedoe waar de Norren zich druk over maken. Een Saian-detail Wij kijken naar de rit waar Bucke de leiding heeft ten opzichte van content. Het verschil is niet groot. Een paar meter. 1800 meter zitten erop. 31.7 de ronde ja. tijd van Owa Bucke. En die Fransman Alexis Contem komt met nog 800 te gaan hebben. Komt hij terug in de ja, race? Ja, want die rijdt een rondje 31.3. Dus die rijdt sneller dan Bucke nu in de ronde. Dus ze hebben echt veel aan elkaar. Het is hartstikke fijn als ze ploeg nodig zijn. Dus ze weten ook hoe ze rijden. En het is hartstikke mooi dat je echt een rit hebt. Vooral met, met met die buitenomstandigheden, als je dan aan elkaar kunt optrekken, is het gewoon lekker. Ze gaan nu gelijk op, hè? Gelijk op passeren dadelijk Sven Kramer, die aan het inrijden is, en net ons even aankeek, en hartstochtelijk naar Erben zwaaide, dus ja. wat dat betreft zit het wel goed met de ontspanning van Erben Wennemars, en Conté en Bucou allebei doorkomen na 3 afgerond, zo'n beetje voor beide dezelfde tijd, en wat betekent dat dan? Dat betekent dat ze allebei 1,7 seconden sneller zijn dan Harold Silos was in de rit hiervoor. Nu staat Alexis Conté achter op Silos in het klassement, die moet bijna 3,5 seconden goedmaken, Bucou ja. mag 2,2. 10 seconden verliezen op Siloes. Maar op de baan gebeurt er toch wel iets apart, Want daar rijdt Conté weg bij Hobart Bukou. Dat ik een verrassende winning. 31-1 nu weer voor de Fransman. 31-8 voor Howard Bukou. Het schema van de Noor loopt op. Het schema van de tijden loopt op. Hij komt de kruising opgereden met een meter of 15. Achterstand al op Alexis Conté. Pieter Muller roept eerst wat naar Conté, Dan naar Howard Bukou. Schreeuwt zijn pupil naar voren. Want hij moet nu mee met zijn ploeggenoot. Hij moet mee met zijn. Fran met de de Fransman wilde hier niet een uh, tikkie gaan krijgen. Ja, Bukhu, ondanks de binnenbocht op weg naar de volgende passage. Gewoon een meter of 7, 8 achter. Drie kilometer ja. afgelegd. En beide zijn wel sneller dan Silos. Maar Contain rijdt weg bij Bukku. Herben. En het gaat wel een hele ja, kruising. kruising worden nu. Want Haaf rijdt één tiende harder in de ronde. De kruising gaat makkelijk. Maar nu kan Alexis Contain wel heel mooi gebruik maken van Bukku. Hoor. Ze kunnen prachtig met elkaar oprijden. En het gaat gewoon, ja, dit, ik vind het hartstikke goed. Ze, ze, ze, je ziet zo dat ze de race goed indelen. Ze kunnen heel goed met het ritme spelen. Ze pakken dat ritme allebei goed op. En Alex Conté heeft nu wel heel veel gebruik gemaakt van die kruising. Want nu is het gat toch wel weer 10, 15 meter. Zo, ja, Conté die rijdt ver weg. 3400 meter, 31,8. Een halve seconde pakt hij hier op zijn rechtstreekse tegenstander op. Hoar Bukku die nu op de kruising echt moet proberen om naar uh, uh, het witte achterwerk van Conté toe te rijden. Die voorovergebogen daar in die schaatshouding. Rijd. Anders dan is het echt klaar met Hoa Bukku wat betreft deze rit. Hij heeft wel dadelijk weer de binnenbocht. Conté door de buitenbocht heen. Lacht de nee, tanden hoor. van de pijn al wel een beetje bloot. Maar Hoa Bukku komt wel dichterbij dankzij die binnenbocht. Maar niet dicht genoeg. Nog altijd Conté aan de leiding. En ik denk dat dadelijk Conté voor Bukku langs gaat kruisen op de kruising. Want dat verschil wordt groter. 31.8. De rondetijd van Alexis Conté Die 4,2 seconden sneller is in deze fase dan Harold Silos was. En die rondetijd van Hoa Bukku loopt langzaam op. En inderdaad Conten kruist Erben ruim, ruim ja, voor Bukkel ruim, ruim eroverheen. Ik denk dat het gat nu echt geslagen is. En je ziet dat de kopje ook een beetje omlaag gaan van Halver Hij probeert het ritme nog wel omhoog te, om te gooien. Maar hij kan die aansluiting echt niet meer krijgen bij Alexis, Alexis Conte. Ze moeten nog twee rondjes. Maar ik denk dat Conten hier de rit gaat, rit gaat winnen. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel tijd gaat Halver hier verliezen. En hoeveel tijd gaat Alexis Conten pakken op Silos? Op dit moment heeft hij 4,12 seconden voorsprong. En hij moet de 3,5 goed maken. Dat is genoeg. Dus in ieder geval om de led voorbij te gaan in het algemeen klassement. Maar die Bukku, die Bukku, die hier strijdt tegen, uh, ja, tegen zichzelf vooral. Want wind staat er eigenlijk nauwelijks meer op de kruising waar hij uh, op dit moment rijdt. Geen last dus meer van die tegenwind. Dit was toch de kans, zou je zeggen, voor Bukku om eens een keer uit te halen tegen die Nederlanders. Nu Skobref er niet bij is, maar hij krijgt hier een tik van Alexis Contain van zijn ploeggenoot van Jewelste Laatste ronde voor de Fransman, 32-5 nu. Schema loopt ook omhoog. Zelfde rondetijd voor Hoa Bukku, ook 32-5. Dadelijk het voordeel van de laatste binnenbocht. Bercou, die de armen op de rug gooit. Ik zou zeggen in deze situatie, hou die arm er toch af. Ga uh, proberen naar hem toe te, te rijden. Maar Conté, die houdt die arm er wel vanaf En die heeft nu de laatste binnenbocht. En die gaat dan op weg naar de snelste tijd. 6.41.39. De tijd van, Alexi, of van uh, Harold Silos. Die wordt verbeterd door de Fransman Alexis Conté. Bezig aan zijn vijfde EK. En met 6.38.08 rijdt hij hier de snelste tijd. Dus tot nu toe... Hoa Bukku, de nummer 5 van de 500 meter, rijdt nu 6 minuten 40 seconden en 60 honderdste. Het is de tweede tijd. Het is ook genoeg om Alexis Contain wel voor te blijven in het klassement. Na twee afstanden, net negentiende ongerekend, morgen naar de 1500 meter toe. Maar ik had hij toch veel meer verwacht van de Noor, Hoa Bukku dan dat hij heeft laten zien op de baan. Want hij verliest het duel van Alexis Contain. Johan Muithagen. Wat vind jij? Nou, ik vind het leuk dat Alexis Contain gewoon goed rijdt. We hebben in het begin gesproken van wat zijn mogelijke mensen voor, voor een podium. Ik denk dat, dat ja, Alexis Contain rijdt gewoon steeds beter door de jaren heen. En ik, dan zie je dat een Bucko nu wordt verslagen door eigenlijk zijn eigen ploeggenoot. Ik vind het wel mooi hoor. En Bukko, Wat had je uh, tegen? Nou, hij, hij rijdt op zich gewoon heel rustig. Maar ik, ik had verwacht dat hij hard zou moeten rijden. Dat moet hij ook kunnen. En ik denk, ik denk dat waar het aan zit, dat weet ik niet. Maar... Ik, ik, hij moet harder kunnen. Wil hij weer meestrijden om een titel? Ja, en nu gaat het gebeuren, hè? Volgende ja, nu rit. gaan we het krijgen. Ja, Ik ben ja. heel nieuwsgierig naar wat, uh, wat Sven gaat doen. En met. ook natuurlijk wel wat Koen uh, gaat doen. Want die heeft natuurlijk ook nog wel wat. Uh, denk ik wil je dat... graag laten zien hoe goed hij is. Ik wilde zeggen, denk je dat hij voor een verrassing kan zorgen? Of zit, is dat te veel gevraagd van hem? Nou, Koen heeft altijd wel wat parfours. Dus ik denk dat hij er zeker gewoon hard in gaat. En de, dat heeft Sven ook gezegd dat hij dat ging doen. Dus dan gaat het in het begin zeker helemaal hard. Nou, dat, dat zou heel goed kunnen. En Sven wil natuurlijk gewoon nu het, het toernooi gaan maken. Hij zal het hier moeten laten zien. En, uh, ja. nou, het, het gaat een mooie rit worden. Mooi dat, mooi dat spandoek. De return ja, of the king op de het. achtergrond. Ja. ja, ik zag het. De return of the king. Nou, dat is uh, Sven Kramer. De man die de laatste seizoenen zo heerste in het allrounder. Vier keer op rij, Europees kampioen. Vier keer op rij, wereldkampioen. En toen kwam die blessure en was hij een jaar lang afwezig... Bij het schaatsen, bij het allround toernooien. En Koen Verwij was een van de mannen die het stokje overnam. Samen met Jan Blokhuizen. Vorig jaar Koen Verwij, derde. Nu nemen ze tegen elkaar op. Het is een verschil van niets eigenlijk. Onderling naar de 500 meter. Het is een verschil van niets. Onderling naar de eerste 200 meter. Op deze 5 kilometer. Waarin Koen Verwij Sven Kramer ietsje voor moest laten gaan. Bij de eerste passage van de 200 meter. En Kramer nu op de kruising direct Erbenal naar Koen ja, Verwij toe rijdt. Ja, hij rijdt er meteen alleen. Dat is toch wel heerlijk hoor. Als je die eerste kruising dan daarna naar die binnenbocht toe gaat. Op het hoogste punt van de bocht komt hij nu al bij Koen onderdoor. Nu ben ik wel benieuwd naar die eerste ronde. Hoe snel is hij nu eigenlijk? Ik heb één rondje 29,9 gezien vandaag. Voor de rest is er nog niemand onder die 30, 30 seconden gekomen. En hier gaat Kijk. Sven ook 29,9. Ijzige blik bij Sven Kramer in het gezicht. Met dank aan het kunstlicht kunnen we echte rijders mooi diep in het gezicht kijken. Op het moment dat ze hier langskomen het verschil op de kruising naar Koen Verweij. Nou, toch al een meter of 20, 25 misschien zelfs wel. In het voordeel van Sven Kramer die de buitenboek is uh, ingegaan. Nog eventjes met uh, de tong naar buiten over de lippen heen. Koen Verweij dankzij de binnenbocht ietsje dichterbij nu bij Sven Kramer. Maar het ja. verschil is daar nog altijd ruim in het voordeel van Sven Kramer. En de tweede volle ronde gaat van Sven Kramer in 31,2 seconden. Er bent verschil, een ja. verval van 1,3 seconden. Dat ja, vind dit, je ervan? dit kan gebeuren in de eerste ronde. Maar als je ook kijkt naar het verval van Koen Verweij, die rijdt 31,7. En nu kruist uh, Sven Kramer al over Koen heen. En nu is het belangrijk, hè? die eerste ronde die krijg je altijd gratis. Die tweede ronde is... Is, is om te zetten. Is voor en niets. Nu, ja, dat, dat is toch, die krijg je uit je opening. Maar nu moet je die pace zetten. Nu moet je zorgen dat je die rondetijden stabiel houdt. Dus ik vind deze rondetijd heel belangrijk. want dit zijn een Deze rondetijd zal die 4, 5 ronden vol moeten houden. 1400 meter Sven Kramer. Nou, wat is die rondetijd dan? 31,1. 31, 31. Een tiende sneller dan de vorige ronde. Maar, kijk, en de kijk daar is Koen Verwij. 31,2 seconden. Een halve seconde sneller dan zijn vorige ronde. Koen Verwij is iemand die ook wel op zijn tegenstander moet kunnen rijden. Heeft hij in het verleden, in, vooral in vorig seizoen, heeft hij dat bewezen? Maar het verschil is wel groot, hoor, vind ik. Op de kruising is het verschil echt een meter of 25 nog altijd voor Sven Kramer. Uit versnellen, Kramer nu uit de buitenbocht. Het rechte eind weer opgereden. Eenslag de arm, de rechterarm van de rug. Dan de rechterarm weer op de rug. Concentre geconcentreerde bluk naar 1800 meter. 30-9, twee tienden sneller dan de vorige ronde. En Koen Verwij verliest twee tienden van de vorige ronde. Zou Sven Kramer door hebben gehad dat Koen op komst was, Erben? Nou, misschien wel. Maar ik denk dat, we, dat Sven vanaf nu gewoon zijn eigen rit gaat rijden. Hij rijdt een keurige rondetijd. 1.32, 1.31, En als hij nu nog een paar ronde, ronde deze tijden vast, vast kan houden... of misschien nog iets sneller kan rijden, zou dat heel mooi zijn. Want hij moet natuurlijk ook wel een ongelooflijk goede 5 kilometer rijden. Hij moet echt hier iets op het ijs neerleggen... waarvan Jan Blokhuis een beetje bang wordt. En dat moet het nog wel iets sneller gaan dan het er nu gaat. 31 rond voor de ronde. 1,3 seconden is hij op dit moment sneller dan uh, de tijd van uh, Alexis Conté En Sven Kramer is op dit moment moment ook sneller dan Hobar 1,4 seconden. En laten we niet vergeten dat Kramer ook tijd goed moet maken hè, op ja. Hobar 4,8 seconden om precies te zijn na de 500 meter toe waarin Bukkou vijfde werd en Kramer niet verder kwam dan de twaalfde plaats en toch een beetje baalde naar die 500 meter die wij toch een aardige basis vonden ja. voor dit toernooi. Hij heeft nog altijd een ruime voorsprong naar 2600 meter. Hier is Kramer weer. tijd 30,8 seconden. Twee tienden sneller dan de vorige ronde voor Sven Kramer. Het lijkt wel op dat als die ik zeg maar in de buitenbaan richting ja. de finish. hebben. Alsof hij een wat snellere ronde tijd heeft wanneer ja, hij in de, nou, de binnenbaan rijdt. Nou, ik rijd. denk dat hij sowieso, hij gooit zijn ritme een klein beetje hoog. Hij gaat sowieso wel iets harder. Maar Koen van Weijf verloor in deze ronde ruim een seconde. Dus Koen is weg. Koen is, is, is, is, is verslagen. We moeten nu echt gaan kijken naar Sven Kramer. En hij zal ook die tijd neer moeten zetten. Want, want deze tijd, hij zal een tijd rond de 6.30 moeten rijden. En misschien wel de ronde, ronde nog wel. Want hij moet natuurlijk straks tijd goed gaan maken als het ware. Of andersom moeten we het zeggen. Blokhuizen moet tijd verliezen op Kramer. 8 seconden. En vier tiende van een seconde om precies te zijn. Om Kramer voorbij te gaan in het algemeen klassement. Rekenen, rekenen, rekenen. Op deze mooie donkere avond in Boedapest. De vooravond. De avond is eigenlijk nog ineens begonnen. Het is nog maar net voor half vijf. Als Sven Kramer zijn eerste vijf kilometer. op zijn eerste Europees kampioenschap Allround. Sinds uh, dus twee seizoenen. of sinds één vol seizoen. weer rijdt met de armen op de rug. Ja. 3400 meter. Erben zegt al ja dat het goed gaat. 31-1. Hij verliest één ja. tiende. Hij houdt ze rond de 31 seconden. En Koen wij. Die is ook doorgekomen. Die houdt het schema wel vlak. Maar verliest toch iedere ronde meer en meer op Sven Kramer. Gerard Kemkes rijdt bijna midden op de baan zo'n beetje. Kramer moet wel ja, bijna nog oppassen dat hij niet tegen Kemkes aan gaat rijden. Ik overdrijf het een heel klein beetje hoor. Maar Kramer ja. houdt de kadans er goed in. Vind ik Ja, wel. Ben je hij rijdt sterk. Heen. Het is wel echt een sterke, krachtige slag. Hij, als hij de bocht uitkomt gebruikt hij nog één slag. Die armzwaai erbij om extra ritme te houden. En het zijn grote, zware klappen hoor. Rondje 31-3. Het loopt nu twee tiende omhoog. Hij is bijna vier seconden sneller dan, uh, dan uh, Alexi Contain rijdt. Het ziet er nog wel sterk uit hoor. Dat betekent dat hij ook fors sneller is. Uh, inmiddels al bijna, even 5,5 seconden sneller is dan Hobart Bukku. Dat ziet er dus ook goed uit. En dan belooft het toch een heel spannend klare kampioenschap, Europees kampioenschap, allround te worden zo na deze eerste dag door deze goede 5 kilometer van uh, Sven Kramer, die in de wereldbekers 1 keer een 5 kilometer won. Dat oh. was in Astana. Nu nog twee ronden te gaan heeft. Een rondetijd noteert van 31-3. Als hij die twee ronden nog te gaan heeft. 4,6 seconden sneller is dan Alexis Contain. Dat ritbe er volgens mij zichtbaar goed inhoudt. in de bocht. We hebben hem ja, meteen. Als hij nog twee rondjes 31-1 kan rijden. dan komt hij net. Onder die 36. Maar dan moet hij wel gaan vertellen. En het ritme gooit hij weer omhoog. Hoor. Hij rijdt wel sterk. En ik kijk eventjes naar Koen Wees. Die ligt al op 100 meter achterstand. Dus die is echt verslagen. Die is verslagen door Sven Kramer. Die dus terugkeert op het ijs op het Europees kampioenschap. 31-2. 6 minuten en 300 van een seconde. De doorkomsttijd. net. Een tiende sneller was die weer dan de ronde daarvoor. Nu voor het laatst over de kruising. Waar Bart Veldkamp de rondetijd aangeeft. Zo hard naar achter rijdt dat hij tegen Jan van V. Veen... Aanrijd, de coach van Koen Verwij. Nu pas komt Koen Verwij de kruising op. Kramer is inmiddels al aan de overzijde de buitenbocht ingegaan. De tong buitenboord. Vechtend voor iedere meter. Vechtend voor iedere seconde, voor iedere honderdste, voor iedere tiende. Want daar gaat het om bij dit EK. En hier komt Sven Kramer na 6 minuten 31 seconden en 81 honderdste van een seconde. Niet alleen de snelste tijd. Hij is ook Bukko en Silos voorbij daarmee in het algemeen klassement. Koen Verweij, 6 6'41, 42 de vijfde tijd. En voor Koen kunnen we nu wel zeggen dat het EK uh, ja, mislukt is na de eerste dag. Hij staat vijfde van de rijders die tot nu toe gereden hebben. Voorlopig ziet het er ouderwets uit. Met Kramer op één op de vijf kilometer. En Kramer op één in het klassement na twee afstanden. Maar we krijgen natuurlijk nog twee ritten. Want meteen hierna Sverre Loenderte Pedersen tegen Jan Blokhuizen. Die dus 8,4 seconden mag verliezen op Kramer om hem voor te blijven in het algemeen klassement. Jochem Uitehagen, de koning is terug. Nou, ja, Gewoon een hele goede race. Ja, en ik, ik, ik kijk dan naar de laatste ronde. Dat is gewoon keurig de langzaamste ronde, zou ik haast zeggen. Nee, ik vind het een, uh, ja, gewoon wel stabiel. Ik, ik, als ik er naar kijk, dus ik, dan zie ik dat hij nog harder kan. Dat weet hij van zichzelf ook. Maar dat zijn echt nu anders. Dat is op de radio bijna ook niet te vertalen. Maar kan, hij, hij, hij kan nog veel harder. Maar ik vind het, ik vind het leuk om te zien. Hij, hij rijdt gewoon een hele stabiele race. En hier moet je heel tevreden mee kunnen Maar ik zei: kan. de koning is terug? Ja. Ja? Ja, ja goed. Kijken of hij echt de koning kan blijven. Of dat er uh, nog een opperkoning is in de vorm van uh, Jan Blokhuis. Wie weet. Ja. We gaan eens kijken. Kroonprins zou het kunnen zijn. Hè. We was zien op tv hij, trouwens het uh, knipoogje van Sven Kramer. Sorry dat ik je onderbreekt. Dat is natuurlijk oh. ook wel veelzeggend. Uh, in een slow-mo zien we het knipoogje voorbij komen. Dus. En, zeg... en was, was die knipoog toevallig naar Sven Kramer? Of naar uh, Erben die naast me zit? Of no, kon dat, je niet dat zien is Valse zien, start maar. trouwens. Hè. Valse start, belangrijk. Dat bij start, de rit Sverre Pedersen tegen Jan, Jan Blokhuizen. En uh, aangezien inderdaad de rode vlag onmiddellijk de lucht in wordt gestoken... Betekent dat dat Jan Blokhuizen uh, die valse start heeft gemaakt? Als Jan Blokhuizen 6.40-21 rijdt, ja, staan ze gelijk in het klassement. Zeggen... Als hij dus 6.40-20 rijdt, blijft die Kramer voor. Nou, nou Erben, ja, wat, Ik wat moet denk zeggen, 6.40, dat zal hij wel rijden. Ik denk dus nog wel, het is wel een tijd die hij wel, hij, hij wel kan rijden. Maar ik denk wel dat hij wel wat, uh, wel wat gaat verliezen ten opzichte van, van Kramer. hoeveel, hoeveel het, het gaat worden, het, wordt, het is meer uh, van hoeveel, hoe moeilijk gaat de opdracht van morgen worden. Uh, maar misschien, Jan Blokhuizen kan ook wel. hij Reed natuurlijk een fantastische 500 meter. Misschien rijdt hij nu ook wel een fantastische 550 5, 5 meter. Zeker weten. Het is weten. natuurlijk een mooie schaatser. Het is een mooie atleet. Het is een aardige vent. Het is een goede gozer. En het zal ook wel eens een keertje tijd worden. Ja, hij heeft er volgens mij ook best wel een beetje moeite mee. Nu is moeite misschien niet het juiste woord. Maar hij vindt het soms best wel lastig. Volgens mij dat alle aandacht dit jaar weer terug gaat, weer uitgaat naar Sven Kramer. En deze ploegenoot van Sven Kramer, Jan Blokhuizen, is dus begonnen aan zijn 5 kilometer. Derde werd hij op de 500 meter. Hij heeft meteen een heerlijke tegen die ranken. Die hele kleine Sverre Lunde Pedersen. Heel dun mannetjes. Het is echt wat en half wat. Wat, dat is dan Jan Blokhuizen. En die half wat, dat is die Sverre Lunde Pedersen. Ze zijn trouwens allebei wereldkampioen bij de junioren geweest. Ze zijn eh, niet helemaal van dezelfde generatie, want die Pedersen die is pas 18. Jan Blokhuizen is 4 jaar ouder. Maar het zijn ja. allebei talenten op de baan. Is Het verschil en nogal gelijk een meter of 10 voor Jan Blokhuizen. De eerste volle ronde. 33 voor Jan Blokhuizen. Dat is zijn eerste volle rondetijd. En eh, Sven Kramer, Erben, die had de eerste de volle ronde van 29-9. De eerste ja. vier tieners zijn verspeeld. De, inderdaad, maar ik moet kijken, je moet kijken naar de volgende ronde. Hij heeft een hele rustige kadans. Hij rijdt heel mm. erg geconcentreerd. Dat zie je altijd wel bij, tegen bij, dat zie je altijd bij Jan Blokhuis. Want hij rijdt echt ongelooflijk kort op die blokjes. Hij is hier echt bezig met een heel goed toernooi. En dat zag je ook wel in de aanloop naar dit toernooi. Dat als alles toch gaat over Sven Kramer... dan is ook wel lekker. Je? Dan kun je je echt goed concentreren op je eigen wedstrijden. En dat moet je ook doen. Hè? Je moet concentreren op je eigen risie, op, je, op je eigen wedstrijden. En hij rijdt hier een rondje 31-0. Dat is volgens mij dezelfde ronde als het Sven Kramer reed. Nou, sterker deze... nog, hij pakt twee tienden terug. Want Kramer had hier een uh, 31-2 voor de ronde. Dus hij pakt tijd terug deze Jan Blokhuizen. Die vorig jaar in Colalbo ook op die mooie buitenbaan. En ook zo'n mooie buitenbaan tweede wet. Achter de Rus Ivan Skobrev. Hier dus afwezig. Wel of geen schouderblessure. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Daar komt Jan Blokhuizen weer aan. Hij zit uh, wat, wat hoog lijkt het wel. Niet zo superdiep. Maar na 1400 meter komt hij met een rondetijd. 31-3. Hier door met 51-42. En dan is hij een fractie. Drie tiende van een seconde langzamer dan Sven Kramer in deze race was. En heeft hij al een enorme voorsprong op Sverreloende Loende Pedersen. had Kramer in de eerste twee, drie rondjes nog wel een tegenstander aan Koen Verweij. We kunnen één ding zeggen. Blokhuizen hebben moet het vanaf het begin helemaal alleen doen. Inderdaad. En dat is, uh, ja, dat, maar dat zul je nu in de eerste ronde niet merken. Dat zie je pas in de laatste ronde. Want dan is het lekker als je de eerste twee, drie kruisen nu eventjes een beetje hebt kunnen profiteren. Hij rijdt een hele rustige slag. Hij heeft de rondetijden ook mooi gestond. Hij komt nu door uh, in een rondetijd van 31 en zit nu een halve seconde boven de tijd van Sven Kramer. Hij rijdt nog heel rustig. Ik heb het gevoel dat hij nog wel, nog wel wat over heeft. Kramer reed uh, in de afgelopen ronde 30-9. Daarna 31-0, 38. Maar geen toen. David Definitief terug de 31e zin. Dus dat moeten we gaan bekijken wat Jan Blokhuizen doet. Hele mooie geconcentreerde blik in de ogen als we dat kunnen zien. Mooi geconcentreerd inderdaad de slag. Armen op de rug. Op weg naar de volgende doorkomst. 2200 meter is hij nu langsgekomen. 31-3 in de afgelopen ronde. Hij verliest drie tiende. Het verschil met Sven Kramer zit nog altijd binnen de seconde. Het is maar 91 honderdste van een seconde. En hij mag dus 8,4 seconden verliezen op Sven Kramer. Op deze 5 kilometer om zijn ploeggenoot... Voor te blijven in het algemeen klassement. En dan is hij dus gewoon op dit moment bezig met een hele goede 5 kilometer. Deze Jan Blokhuizen, die in de Wereldbekers 8e en 5e werd. Een beetje, ja, nog niet helemaal zijn ei kwijt kon op die 5 kilometer. Maar zijn ei op deze 5 kilometer bij dit EK. Erben wel aardig kwijt lijkt te kunnen. In de afgelopen ronde, 31-5 naar 2600 meter, verspeelt hij wel nu 17e. En is verschil nu meer dan anderhalve seconde. Ja, maar hij mag natuurlijk 8,5 seconden verliezen. Hè? Dat is natuurlijk wel heel veel. En ik heb het al eerder gezegd, de 5 kilometer begint pas na 3 kilometer. En hij gaat nu na die 3 kilometer toe, toe rijden. En dan is het belangrijk, wat gaat hij dan daarna doen? Gaan die rondzijden dan oplopen? Of kan hij die, die laatste 5 rondzijden vlak houden? Of misschien nog wel afbouwen? Het is uh, inderdaad zo'n raar moment altijd in die 5 kilometer. We zagen in het verleden Ritsma dat na 3 kilometer een, een hoofd krijgen zo rood als ik weet niet wat. Als hij die 3 kilometer gehad had. En Jan Blokhuizen met 31,6 seconden in de afgelopen ronde verliest een, uh, een tiende ten opzichte van, de eigen schema, van zijn eigen schema. En ligt op dit moment 2 seconden en 2 tienden achter. Ten opzichte van het schema van Sven Kramer. Gaat hij weer door de buitenbocht heen? Komt hij het rechte eind opgereden? Van deze prachtige buitenbaan hier in ja. Boedapest? Het ijs ziet er nog altijd prima uit. Wat dat betreft zijn de omstandigheden gelijk voor iedereen. Winst staat er nauwelijks meer. Dat lijkt in het voordeel van Jan Blokhuizen. dan van de mannen die later zijn gereden. Maar hij verliest wel weer een halve seconde nu op Kramer. Het wordt nu toch meer en meer hoor. 2,7 seconden ligt hij achter. Ten opzichte van Kramer. Ja, dat is toch wel behoorlijk wat. En hij verliest gewoon iedere ronde verliest hij gewoon weer, weer een halve seconde. En ik heb ook het gevoel, hij kan het ritme niet echt lekker omhoog. Hij, hij rijdt heel geconcentreerd. Hij rijdt goed, maar hij rijdt wel volgens mij nu op de top van zijn kunnen. Kramer die kijkt toe. Die rijdt in, in en uitrijbaan. Die kijkt dus een beetje alle kanten op. Kijk ook even naar Jan Blokhuizen. Hier komt Blokhuizen weer langs. 31-5. Een tiende sneller dan in de afgelopen ronde. Hij verliest nu maar twee tienden in de afgelopen ronde. En de schade zit nog altijd binnen de drie seconden die hij verliest op Sven Kramer. En dan blijft hij hem ruim voor. Wat nogmaals gezegd, 8,4 seconden mag hij verliezen. Sven Kramer kijkt even naar mijn buurman. Mijn buurman steekt de duim omhoog en Kramer maakt een gebaar van: nou ik weet het niet. Nou ik weet het niet. Maar hij wil natuurlijk ook altijd... Hij wil natuurlijk het liefst meteen al na dag 1 aan de leiding staan. Maar dat kan niet hoor. Dat gaat vandaag ook echt niet gebeuren. Maar ik ben benieuwd. Als hij nou. Minder dan een half punt. Dan wordt het morgen heel erg spannend. Hij gaat nu rondje 31 8. Hoeveel vlieg hij nu eigenlijk? Halve seconde halve, en een seconde. halve seconde. De bijna 3,5 en half seconde. Langzamer voor Sven Kamer. En het is toch gewoon mooi, vind ik, voor het toernooi. Als deze heren zo dicht bij elkaar staan. We willen strijd zien. We willen spanning zien. We willen niet weten al na de eerste dag, na twee afstanden, wie er kampioen wordt. Wie er kampioen wordt. Dat moet beslist worden. Het liefst in de laatste meters van de laatste afstand. Jan Blokhuis is ondertussen bezig aan nog niet de laatste meters van zijn vijf kilometer. Wel de laatste meter. Dit is van deze ronde. En dan gaat hij de laatste ronde in. Want daar hoort de bel rondetijd van Blokhuizen. 31-9. Hij verliest maar een tiende. En hij ligt ruim vier seconden achter. Ten opzichte van Sven Kramer. Als hij die laatste ronde is ingegaan. Versneld tenminste. Dat probeert hij nog weer uit de kruising op. Daar langs Gerard Kemkes. Die altijd weer met die armen staat te zwaaien. Komt weer dicht tegen die pion uit hoor. Net op tijd trekt hij dat linkerbeen van de afzet. Weer terug naar binnen toe. Waardoor hij die pion niet raakt. Dat zou diskwalificatie betekenen hier. Komt dan Jan Blokhuizen op weg naar de finish? Hij gaat Sven Kramer gewoon voorblijven in het algemeen klassement. Maar hij verliest wel tijd op Kramer. 6 minuten 36 seconden en 49 honderdste. Hij mag morgen 1 seconde en 12 honderdste verliezen op Kramer. Op de 1500 meter. Oh ja, de Pedersen deed ook mee. 6-44-64 voor dit Noorse talent. De negende tijd voorlopig. Nog één rit te gaan: Bloemen tegen Gijs Maar ik denk dat we de belangrijkste rit voor het klassement wel hebben gehad. Blokhuizen verliest het dus van Kramer. Maar hij verliest maar 4,67 seconden. En blijft Kramer dus voor in het klassement naar de eerste dag. Ja, Jochem Haag, zo is het. Hij verliest wel, maar dit is uh, ingecalculeerd verliezen? Nou, kijk, hij pakt gewoon 4,6 seconden op Jan Blokhuis. Ja, 4,7 zelfs bijna, ja. Ja, dus ik, ik, ik denk dat Sven hier wel redelijk tevreden mee kan zijn. Hij zal ook ongetwijfeld terugkijken naar de 5 kilometer van de laatste weken. En dan is hij, hij pakt gewoon bijna 5 seconden. En het, het was, het was 8,4 uit mijn hoofd. Dus dit moet rust geven voor de 1500 meter vanmorgen. Ik bedoel, die heeft die de laatste... Voor wie? Voor, uh, voor Sven, van, Kramer. Sven Kramer. Ja. Die heeft hij gewoon goed gereden ook. Ja, en ik denk dat de 10 kilometer, dan wordt het erop of eronder. En uh, als het nu zo kijkt naar het klassement, wint Sven hier waarschijnlijk de 5 kilometer. Um, dat betekent dat hij ook sowieso, als hij morgen hoog in het klassement staat... waarschijnlijk gewoon in de laatste rit zal zitten. Dus dan weet hij ook precies wat er gereden moet worden. Dus ja. ik denk dat dit een. Uh, hij gaat rustig slapen. Hoe is de 1500 meter van Blokhuizen ten opzichte van ja. die van Kramer? Ik zo, moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet echt precies weet. Oh. Maar hij, hij kan een goede 1500 meter hebben. Ik denk dat Sven op het oom dus heeft ze ook laten zien dat zijn 1500 meters constanter zijn. Ja. Tetjan Bloemen is weggeschoten. Ja, en ik uh, uh, wil daar wel even aan toevoegen dat de 1500 meters van Blokhuizen dit seizoen nog niet helemaal super waren. Dus okay. daar heeft hij nog wel een uh, ja. stapje van te maken. Zesde werd hij bij de enke afstanden. Uh, Bloemen is inderdaad onderweg en opent in 1912 tegenover Geisreit in 1954. De nummers 14 en 26 van de 500 meter. En als inderdaad uh, Kramer uh, uh, of Blokhuizen aan de leiding gaat naar drie afstanden en Kramer tweede staat of andersom... dan rijden ze tegen elkaar morgen als... Tenminste, Bloemen en Gijsrijter niet eerst of tweede worden op de 5 kilometer in de laatste rit. Ze moeten dus 1 en 2 blijven, eigenlijk, in zowel het klassement ja. van de 5 kilometer als het algemeen klassement. Dan krijgen we zo'n spetterende finale morgen. Maar nog een Nederlander op de baan, en die verdient ook aandacht. Dat is Tetjan Bloemen. Die rijdt zijn eerste volle ronde in 30,8 seconden. Gijsrijter doet er een tiende langer over. En Bloemen, Erben, het viel ons op. Gisteren had hij een hele aparte voorbereiding ja, de dag van de die, wedstrijd. Die, die beste man heeft gisteren hier gewoon. Dat is natuurlijk echt een hebben. Die heeft hij de hele. Thank het hele vrouwentournooi op de tribune gezeten. En ik weet niet... Wij zitten hier in onze commentaties, Wij zitten zelfs binnen. Maar we hebben wel keurig de dekentjes over onze benen heen. Want het is toch wel koud als je hier urenlang moet zitten. Maar hij heeft hier ook gewoon urenlang op de, op de tribune gezeten. Dat is volgens mij toch niet een ideale voorbereiding voor, voor een EK. Maar hij reed in ieder geval een redelijke 500 meter. Absoluut. Hij reed uh, zeker een redelijke 500 meter. Want daar is hij geen specialist in. En hij werd ja. daarop veertiende uh, op die 500 meter. Hij opent uh, met een rondje 30-8. En zojuist een rondje 31-6. Heeft het command. ...in deze rit genomen, het initiatief in deze rit genomen. Het ziet er zo op het oog in het begin van deze vijf kilometer allemaal netjes uit. Geisreiter, dat is een bonk, echt één grote spierbonk uit Duitsland. Die is 1,91 meter lang geloof ik. En, of nee, precies 2 meter lang en 91 kilo, zo moet ik het zeggen. Dat, dat zijn de maten die horen bij deze ja. Moritz Geisreiter. Duitse mannen best goed bezig dit seizoen op de langere afstanden. Maar voorlopig verliezen ze alleen maar iedere ja. ronde meer en meer... ...ten opzichte van Kramer, van Blokhuizen, van Contin. Van Hobart Bukkoe. Ze rijden op dit moment zo rond de, nou ja, tiende plaats qua tijden. Als Bloemen uh, op de kruising mee is gegaan met Gijsrijter. Ook net weer langs die pionreed. Dat ging allemaal weer net goed. En in de binnenbocht een paar meter voorsprong pakt. Armen op de rug. En na een ronde 30-8, 31-6 en 32-3 komt er nu Erben een ronde voor Bloemen van 31-6. Oh, oh, oh, versnelling. Dat is dat. Hij haalt hem wel weer terug na de rondjes 31. Hij zit nu wel 3,5 seconden al boven de tijd van Senkramer. Dat is natuurlijk al veel. Dus hij gaat ook geen, geen bedreiging vormen voor de tijd. Van, van zijn kramer. Zijn kraam die net weer even wel van het ijs afstapt... en nog even naar boven keek en toen... Nu die weet wat de eindtijd is van Jan Blokhuis... ...toch wel iets rustiger indruk maakte dan halverwege de race van Jan Blokhuis. Dus ik denk dat Sven Kramer wel tevreden zal zijn met deze 5 kilometer. Het gat is te overbruggen. En één, kom één seconde. En inderdaad, als de twee tegen elkaar rijden... ...dan rijdt waarschijnlijk Sven in de buitenbaan. En dat vindt hij heerlijk, hoor. Dan mag hij die, die laatste binnenbocht mag die op de 5 kilometer naar Jan Blokhuis toe rijden. Dan heeft hij twee keer een kruising waarbij hij van zijn tegenstander kan profiteren. En dat is, dat is een positie waarin Sven heel graag wil rijden. Uh, Spelen, ja, dat spelen, met, spelen, je spelen met je tegenstander. Nou, is een Dat doet, doet uh, Tetsjan Bloemen ook eventjes, dat spelen of in ieder geval dat gebruik maken van je tegenstander doordat hij meeging achter die, dat brede lichaam... dat grote lichaam van die 24-jarige Duitse Moritz Geisreiter... die dit seizoen trouwens het uh, Duitse record op de 5 kilometer verbeterde... en bracht tot 6.1931, deed hij allemaal bij de wereldbeker van Astana. Tertjan Bloemen reed geen wereldbekers, maar plaatste zich via die schaatsweek... die EK-kwalificatie voor uh, dit Europese kampioenschap Allround... ten koste vooral natuurlijk van Wouter Holdeuvel. de Nederlands kampioen Allround... die uh, hier uh, niet aanwezig is, ook niet eens als reserve... Ja, en dat duwtje, dat bleef toch een beetje boven de markt hangen... Ja. waardoor Oldeuven gedisqualificeerd werd... en waardoor er toch wat meer negatieve aandacht ging naar Tedjan Bloemer. dan dat hij positieve aandacht verdiende. Het, he? Ik vind dat dat te ver gaat, want dat verdient hij niet. Hij heeft gewoon keurig gereden bij de Schaarsweek. Hij heeft zijn plek hier, hier, hier verdiend. En ik hoop dat hij gewoon een keurig EK rijdt. Het gaat wel nu de ronde tijden hij rijdt hij nog steeds? Hij rijdt rondjes 31, 9, Dat is gewoon een keurig tijd. Ik weet ook niet precies wat we nou eigenlijk van hem moeten verwachten. Hè. Wat moeten we nou verwachten dat hij dan een top 5 klassering hier haalt? Nou, hij heeft één keer een EK gereden. Daar werd hij achtste op. Dat was in Colombo. Of in Colomna moet ik zeggen. In 2008. Achtste dus. Dus ja, dat deed hij toen heel netjes. En hij heeft het WK allround gereden. Maar dat was na de Olympische Spelen in het Olympisch jaar. Ja. Toen werd hij vierde. En deed hij dus gewoon heel lang mee nog. Voor het, uh, voor het podium. Dat, dat was dat WK waarin Sven Kramer een fel een prachtig duel met Jonathan Cook uitvocht. Inmiddels heeft hij nou ja, wel een versnelling toegepast, maar toch ook weer een tiende verloren in de afgelopen ronde. Maar hij versnelde ja. mooi uit in de bocht. En daardoor heeft hij zich wel definitief ontdaan van die Moritz Geisreiter. Die ja. rijdt nu al op een grote achterstand van Tetjan Bloemen. Bloemen door de buitenbocht heen. Komt tot rechteind opgereden. Arm, rechterarm ook mooi op de rug. Mooie cadans. Ja. Het bovenlichaam gaat mooi mee naar het been dat de afzet geeft. En naar achter van meter komt hij door met een rondetijd van 30,4 seconden. Ja. 30,4 seconden, zou dat kloppen, Hebben? Ik weet niet of dat klopt, maar ik zag in de ronde dat hij ook al flink aanzette. En er ziet er wel snel uit wat hij nu aan het doen is. Hij heeft een mooie kadans. Hij heeft zijn rit volgens mij wel voor goed opgebouwd. En is hij gewoon bezig met een keurige race. En dan zou hij een prachtig slot hebben. Een beetje Bob de Jong slot zeg maar om ja. zo in de laatste ja, maar ronde. Ja, eens kijken naar het ritme. Hij, ja, zeker. Het ritme op, hij versnelt hem heel goed uit de bocht, de bocht uit. Dus uh, het ziet er wel sterk uit wat deze jongen doet. Maar ik ben benieuwd naar deze rondetijd of dat wel echt klopt. Ik 31 uur Rondje 31 Dus ik denk dat de vorige ronde en de die ronde daarvoor allebei niet goed waren. Als je die twee ronden <laughs> middelt, dan kom je allebei op een rondje 31 uit. En daar geloof ik wel. Dat hij het nu de laatste drie rondes, alle drie rondjes 31 gereden heeft. En daar rijdt hij op de kruising. Terwijl Gijs rijdt pas de kruising opkomt is dus Bloem alweer onderweg naar de volgende bocht. Ook hij inmiddels de mond open. Hierop de buitenbaan. In deze laatste rit de wind echt helemaal gaan liggen. Ja. Dat kasteel prachtig verlicht. De bel gaat klinken voor Ted Jan Bloemen. Nou, vorige ronde dus 31-1. Hij is wel 7 seconden langzamer ruim dan ja. Sven Kramer. Maar deze ronde gaat toch ook weer in de 31,1 seconden. Ja. En zou het zomaar kunnen gaan gebeuren als die, dat vers dat die versnelling in de laatste ronde nou. weet toe te passen. Dat we een, een Nederlands podium gaan krijgen op de 5 kilometer bij dit Europees kampioenschap. Hij versnelt inderdaad zowel op de kruising als in de laatste Shop. bocht de binnenbocht voor Ted Jan Bloemen. En dan zou hij die, die tijd van content ook zomaar kunnen gaan pakken nog in de laatste ronde. Sven Kramer, de 6'31", die is blijven staan. Hier komt Tertjan Bloemen. En het wordt net niet de derde oh. tijd, net geen Nederlands podium. 6'38", 26", de vierde tijd voor Tertjan Bloemen. Wel een slotronde van 31,1 seconde. 6'46", 46", de eindtijd van Moritz Geisreiter. Twaalfde, daar had ik toch meer van verwacht van deze Duitse bloemen. Bedankt het publiek. Sven Kramer is inmiddels van het ijs. wint de vijf kilometer, tweede... Wordt Jan Blokhuizen. Derde wordt Alexis Comtein. Bloemen, vierde. Bukkoe, slechts vijfde. Silos, zesde. En Koen Verwij eindigt op de zevende plaats. Dat betekent voor het algemeen klassement. Na de eerste dag van dit Europese kampioenschap. dat Jan Blokhuizen aan de leiding gaat. 1,12 seconden dus voorsprong heeft op Sven Kamer. Morgen op de 1500 meter. Hoa Bukkoe staat op de derde plaats. op twee seconden. en twee tienden van een seconde achterstand. Silos is derde al op drie seconden. Net als Comtein ook op dik drie seconden. Uh, of Silos is vierde, sorry. Net als uh, Contain op de vijfde plaats. Allebei op dik drie seconden. Bloemen zesde. Koen Verwijs zevende. Jouw conclusie hebben na dag één van dit EK? Ja, dat het alle Kanten op kan gaan dat we morgen in ieder geval een fantastische 1500 meter gaan zien tussen Blokhuis en Kramer. Maar ik moet even terugdenken naar, naar die World Cup 10 kilometer in Herenveen, toen je het, het niet loopt. Ja, maar het is ook helemaal niet gezegd dat Sven Kramer na een jaar blessure wel de inhoud heeft om die 10 kilometer ook uit te rijden. Een 5 kilometer is wat anders dan dat dan een 10 kilometer, dus ik denk dat het in ieder geval spannend gaat blijven tot en met de laatste meter. Laten we het hopen, dan uh, krijgen we een mooie aporteo's, een mooie slotdag morgen van het Europees kampioenschap. Oh, de 5 kilometer was in ieder geval spannend. En spannend is het dus ook in het klassement. Ja, we gaan er nog even over doorpraten. Erben uh, wil ik er ook graag bij houden. Jochem Uithagen hier in de studio. Tom Boot is uh, inmiddels aangeschoven. En uh, Eddie van der Leij was de Twente-watcher van het AD. En in Twente weet ze ook wat schaatsen is. Dus die uh, gaat er ook over meepraten. Na vijven gaan we de andere onderwerpen bij de kop pakken... van de afgelopen week in het kader van het Sportforum. Even Jochem, jouw reactie op uh, deze laatste rit? Nou, ik vind het gewoon als je gaat kijken naar... Uh, de Broen, hij rijdt, hij rijdt een prima race... Aan het eind versnelt hij nog echt, ik zou zeggen, als een idioot. Doe dat dan eerder. Doe dat dan eerder. Nou, dit zou jouw woorden, maar <laughs> ik denk het ook. Nee, dat is hartstikke leuk. Het geeft een heel goed gevoel om snel te, snel te eindigen. Maar dan denk ik, van, dan heb je dus ergens in de race iets laten liggen. Ja. Dat, dat is zonde. Hij, hij kan dus harder. Ja. Uh, eerder uh, deze middag zei je wel dat um, je beter uh, iets langzamer ja. kan starten, zodat je wat overhoudt. En nu doet hij het en is het eigenlijk weer niet goed. Nee, dat, nee dat, als je het zo zegt, dan klopt het. Dan zou het niet eerlijk zijn wat ik heb gezegd. Nee, maar ik, nu zie je dat hij wel echt behoorlijk wat meer overhoudt. Dat is zonde, maar dat is ook lastig. Dat is ja. het moeilijke van ook... in dat opzicht onder, onder deze omstandigheden. Dat is het mooie van de schaatsport natuurlijk je, ook. Ja. Je kan beter dit hebben dan dat je helemaal van een hoop gaat worden. Ja, dat, dat is ook zo. Tom, Tom Bootsen, ik neem aan dat je uh, lekker ook het schaatsen hebt gevolgd... Uh, vanmiddag op wat voor manier dan ook. Wat is jou opgevallen? Uh. Weinig, want ik heb in de trein gezeten. Maar uh, voor, wel, wat ik wel erg leuk vind is dat uh, Kramer, die volg ik heel erg natuurlijk. En wat Erben net zei, die tien kilometer ben ik heel erg benieuwd... want hij komt toch aan een zware blessure terug. En wat me ook interesseert, omdat ik erg nationalistisch ben... is dat de twee Nederlanders op de eerste twee plaatsen staan. En uh, Jochem verwacht ook dat ze eerst allebei 1 en twee worden... En dat is toch een prestatie. Ja, Eddie van der Leijen, je hebt hier ook in de studio regelmatig mee zitten kijken. is het echt ook wel een sport waar je wat mee hebt, het Ja, zeker. Ik zat vroeger te kijken naar, meeschrijvend naar de vier Noorse Essen, met Sjeubrendt, Storholt en Stensen. In die tijd, Hilbert van der Duim was een oh idool van me uit die tijd. Met andere woorden, ik heb heel veel met schaatsen. Erwin Wat, heeft, die heb je nu al te pakken hoor ik. Ja, bij ja, ja, bij deze, de een echte romanticus ongetwijfeld. Nee, het, het mooie vind ik dat het weer een keer op een buitenbaan uh, zich afspeelt. Want uh, dat doet mij denken aan Bieslet, aan assen van vroeger. Hmm. Ik mis alleen de sneeuw. Dat is het enige. Maar voor de rest vind ik het prachtig dat het zich weer afspeelt. En als ik zo die koppen zie van, van, uh, van de schaatsers. dan is er maar één die er kan winnen morgen. En dat is de ultieme winnaar. En dat is Sven Kramer. Ja. Als de muziek overigens, die je op de achtergrond hoort komt vanuit het stadion. Dat je niet denkt van. Uh, wat draaien ze er voor een rare muziekje doorheen? Uh, even de, het mannentoernooi. Uh, als we dat even doornemen. is er dan. inderdaad, is dan gewoon wat jou betreft ook Jochem. En Erben, je mag je er ook tegenaan bemoeien. Is het ja. gewoon beslist? Nee, nee, het is zeker niet, niet, niet, uh, nee, niet te precies, hoor. Helemaal niet. Want uh, uh, de, je hebt hier de weersomstandigheden te maken, dus het kan morgen weer raar, raar weer worden. Uh, Sven Zwenkruim moet nog iets goed maken. Hij, hij, hij ligt niet voor. En Jan Blokhuis is, is er gewoon een hele goede schaatser, dus het kan alle kanten nog op gaan. Waar ik wel blij mee ben als ik ga kijken naar de, de uitslag van de 5 kilometer... is dat we morgen, als we de 1500 meter hebben... dat de mensen in het klassement tegen elkaar rijden. En vervolgens ook dat we de toppers van het klassement... ook tegen elkaar krijgen op de, op de 10 kilometer. Waardoor we als we het gaan disc discussiëren over... van jij had veel meer wind dan ik in de rit na mij of wat dan ook... dat we ja. dat, dat waarschijnlijk niet gaan krijgen. Ja, uh, no so is dat... is, het is gewoon tegen elkaar ja. en de beste wind. Dat, dat, dat is een eigenlijk... mazzeltje. En ja. wat betreft de inhoud van Sven Kramer... We hebben het straks gehad over goede schaatsers. Sven kan goed schaatsen. Zijn basisconditie is goed. Het gaat om binnen. Ik maak me echt geen zorgen om die 10 kilometer vanmorgen. Erben, er toen hij bij jou langs schaatsen. toen uh, stak jij je duim op. En toen reageerde hij wat aarzelend. Had je de indruk? Nou, toen reageerde hij nog een beetje aarzelend. Maar toen was Jan Blokhuizen nog bezig. En toen Jan Blokhuizen klaar was, toen kwam hij nog een keer langs. En toen... Toen moest hij toch wel een beetje lachen. Dus ik denk dat hij ja. uh, gewoon blij is met deze uitgaanspositie. Hij heeft natuurlijk wel een klein tikje gehad van die 500 meter. Dat gat vond hij eigenlijk te groot met Jan Blokhuizen. Maar die 5 kilometer, dat geeft hem natuurlijk wel weer heel veel zelfvertrouwen. Mag, mag ik één vraag tussendoor stellen hier vandaan aan Erben trouwens? Ja. Als, als jullie dat niet heel erg vinden. Nee, ga je gang. Uh, uh, Is Sven Kramer iemand die nu Blokhuizen een beetje gaat intimideren in, uh, in het hotel? Zijn teamgenoten zitten natuurlijk bij elkaar in één hotel. Gaat hij hem nou? een beetje opzoeken en een nee, beetje plagen? Nee, nou, uh, nou dat denk ik niet. Ik denk dat Jan Blokhuizen... Zich, zich nu een beetje terugtrekt. Dat is sowieso een hele rustige, weloverwogen jongen die gewoon zijn eigen plan trekt. En die zich ook niet zo heel erg laat beïnvloeden. En dat is ook maar slim ook hoor. Want als je namelijk dat spelletje gaat spelen met Sven Kramer... Vergeet het maar. Hij... <laughs> Hij maakt je helemaal kapot en dat, dat moet je niet, dus niet doen. Dus ik denk dat Jan er daar te slim voor is. Kijk, de Koen verwijt, die kun je nog wel eens een keertje een beetje uit de kast uh, lokken. Die kun je ik zeggen van, hé, uh, hey, uh, we gaan, uh, gaan een beetje sparren. Dat moet je niet, niet, niet, niet doen met Sven, want daar motiveer je hem alleen maar extra mee. Ik denk dat ze respect hebben voor elkaar. Uh, ze zijn ploeggenoten van, van, van elkaar. Ze rijden allebei hun eigen toernooi En ik denk dat Jan Blokhuis zich een beetje terugtrekt. En uh, de aandacht zal toch wel weer uitgaan naar uh, Sven. Ja, maar nu, nu wil ik ook weten, want hier maak ik dus het op, dat er geïntimideerd wordt. Ik ben in binnen nou, de schaatsen. Nee, dus dus, nee, helemaal. nee maar wat ik wel vind... Ja, hè, nee, ik wel maar wacht even. Jochem, Jochem okay. zit hier en die zegt van nou, ja, nou, ja, Ik, zeker. ik, ik zie Sven wel de opmerking maken dat hij tegen, tegen Jan zegt van... joh, ik help je morgen wel naar die tweede plek. Ja, dan gaat ja die, die, die, die maakt hij. Maar maakt goed, dat vind, ik ook, nee, maar dat vind ik ook prima. Weet je wat het is? Um, um, je hebt hier een wedstrijd en dat gaat het gaat om um, um, um, twee sterke mannen tegen elkaar. Dan is alles geoorloofd tot je mag natuurlijk niet vechten. Maar, ja, maar als, daar een, als daar een beetje een, uh, een steekspel bij een mag zijn... dan mag dat het dat, dat, dat onderdeel van een spel. Maar wat is het ergste en, dat jij ooit hebt uitgehaald? Wat ik, wat ik ooit heb uitgehaald moet ik een bekendnis maken. Ja. Doe, doe maar uh, graag. Het, ja, echt maar. Ik heb ooit eens een keertje... Uh, nou, dat, weet, dat weet helemaal niemand. Nee, nou, maar nu wel. Vertel maar. Okay, nou, ik heb ooit eens een keer een wk afstanden gereden in, in, uh, in, uh, in Seoul. Dan moest ik duizend meter moest ik rijden tegen Gerard van Velden. En toen was ik in de kleedkamer. En toen had ik bij mijn coach had ik afgesproken... Ik ga, wij gaan het net doen alsof wij onze race gaan bespreken. En toen zei ik tegen mijn coach, terwijl ik wist dat Gerard meeluisterde... ik ga vandaag rustig beginnen. En toen zei ik, want, ik want, het is, want het zijn zware omstandigheden, dus ik ga het vandaag leggen in mijn tweede, tweede ronde. Wat ik dus echt, maar ik weet zeker dat hij dat gehoord heeft en ik ben er als een blinde in gegaan. Dus hij was helemaal van zijn apropo en na 200 meter lag Gerard al onderuit. Ik vind het geniaal, dit soort dingen. Maar dit is toch, dit is toch gewoon ook in. Ik bedoel, dat is net ja. wat de andere mee doet. Ik, ik, maar Gerard zei... heeft nog veel meer dingetjes bij mij geplikt. Maar dat is het onderdeel van de nou, spel. Nou, nou, nou, in, in het kader van het gelijke spel wil ik dan ook één kant, een, een kort verhaal van de andere kant horen dan. Van Gerard? Nee, ja. Gerard is Gerard was een. Uh, <coughs> uh, ik vind dat mooi. Ik heb uh, uh, Gerard was altijd aan het treiteren uh, bij de stad. Gerard wist dat ik altijd als veel te vroeg aan de start stond. En dat, dan dacht Gerard van, nou weet je, ik hou mijn jasje nog even aan, dus we schaatsen vandaag buiten, laat die jongen maar even alleen staan. En hij heeft me ooit eens een keertje in Heerenveen, heeft hij datzelfde gedaan, en waardoor ik het, ik, ik, ik was natuurlijk een mannetje, ik was natuurlijk uh, altijd een en al test dus dan maakte ik een valse start, oh nee, hij maakte eerst een valse start, ja, het duurde heel lang voordat hij terugkwam, en ik was zo opgefokt, waardoor oh, dat... hij nog langer bleef wachten, en toen ging ik, maakte ik nog een valse start uit, toen heb ik dat al bijna afgebroken, maar... Gerard van Velden, die stond, die stond mooi op het podium. En ik stond uh, mooi naast, naast de baan te kijken. Ja. En Erben, wij weten, jij stond altijd zo strak van Aline om te starten. Dus ik heb ook volgens mij tegen jou al Ik denk, nou weet je wat, ik ga gewoon eerst in ieder geval een valse start maken. En in z'n scherpte bij Erben kijken of ik er dan wat af kan ja. halen. Dat, dat gebeurt. Goed, jongens. Ja. De, de, de bar het ding. was wel leuk vanmiddag. Ja. ja. ja. <laughs> uh, even over de, uh, de vrouwen. Waar, uh, de conclusie die Tom Boot misschien ook kan trekken. Waar heeft iedereen het Wüstertland? laten liggen vandaag. Maar jij zat in de trein natuurlijk, dus je hebt er heel weinig van meegekregen. Maar je weet wel hoe het gegaan is, toch? Nou, Heb je een ik, indruk? Weet het, ik weet het hoe het gegaan is en ik zie alleen maar het proces. Die 500 meter was al bij wijze van spreken Europese kampioenen en dan komt die 3000 meter waarbij je zo verschrikkelijk stort. Dus dat is het interessante voor mij. Hoe kan iemand die met 31 start, zal ik dan zeggen, rondjes 1 ja. en met 37 eindigen? En, mm -hmm. Ja, dat is, uh, dan moet ik weer naar Jochem of naar Erbe uh, ja. Ja. kijken, maar, want die maar, weten dat. Ja, maar Ton, dan mag, nou mag ik even een vraag aan jou stellen. Jij hebt natuurlijk een, een, een op- en -top top-topcoach geweest. Hoe kijk je naar zo'n proces? Hoe kijk je naar, uh, uh, naar, naar die rijders? En, en volgens zo'n Irene, die heeft nu dan... Uh, uh, ze zegt dat ze goed gereden heeft. En volgens mij zijn er heel veel mensen die toch wel twijfelen over zo'n drie kilometer. Hoe moet je nou zo'n zo meisje aanspreken? Hoe bedoel je? Aanspreken, helpen bedoel je dat Ja, hoe, hoe moet je Coach nou helpen? Je nu. Hoe ja. moet jij coachen nu? Eh, Erben, luister even. Ik ben een, team, <laughs> ik ben een teamcoacher. Hè? Dat is iets anders dan individueel. Want ik hoor net al die intimidaties van jullie. Nou, daar hield ik me altijd ver van. Hè? Dus eh, hoe moet je dat doen? Ja, dan krijg je algemene dingen. Ik moet er goed kennen. En dan kan ik er pas een ja. antwoord voor op geven. Maar Erben, hoe verklaar jij dan die terugval? Nou, ik denk dat iedereen, uh, um, Ja, Irene is op dit moment gewoon niet goed genoeg. Je, dat is, dat is, uh, je kunt best wel eens een keertje last hebben, hebben, van, hebben van, de, van de wind, uh, maar niet drie races achter elkaar. En dat overtreed. Da wat, wat Jochem je eerder kijkt... zei, uh, dat overtraind zijn, kan dat een rol zijn? Uh, uh, misschien te veel getraind in het voortraject. Nou, ja, ik vind dat zulke soort vragen moet je eigenlijk, uh, nee. Je moet eerst het hele toernooi even, even afwachten. Dat, dat, dat, dat, dat, ik vind het woord overtraind ook gevaarlijk om te gebruiken. Hoor. Je moet het aankijken. Ja. Je, je balanceert op, op, op, op, in een balans. En de vraag is van: hoe staat die balans, staat dat, mee dat je helemaal recht in optimaal? Of staat hij iets meer uit, iets minder optimaal? Dus overtraind vind ik, dat mag je niet zeggen. Want dat, dan, heb je, dan kan je niet zo hard rijden als iedereen nu doet. Laten we wel weten. Ja, want dus, dan heb je iets kapot gemaakt, dan, je, dan heb je iets, dan iets, dan iets dan kapot gemaakt. <tus> dus dat zou, dat zou heel onaardig zijn. Dat, dat, nog zeker, dat zou de rest van de meiden declassie als iemand overtraind hier... Euh, nou, ja. op, de, op dit niveau rijdt. Maar het gaat om van hoe goed ben je en of kan je nog beter? En die nuance, ja. het hele fijne... Nou, dat is een beetje fingerspeech gevoel. En daar moet je... Ja. Als coach, maar ook als rijder, heel goed mee met. Dat is het allerlastigste. Het is, is niet makkelijk. Nee. Maar daar draait het om. Ja, ja? ja nee, dat klopt. Dat is, uh, dat is natuurlijk... Uh... Dat is het gevoel. Dat, dat, daar, daarom heb ik het ook 15 jaar lang volgehouden. Ik voelde het zo machtig mooi om altijd maar te zoeken... Van hoe kun je optimaal, zo optimaal mogelijk dat kleine half procentje eruit halen... waardoor je wel wint. He, want het gaat om hele kleine verschillen. En die zoektocht, je hebt zoveel verschillende parameters... die allemaal goed moeten zijn. En er is altijd wel iets waarvan je denkt... Van, nou, nu wil ik mentaal wil ik nog, nog iets groeien. En dan heb je dat op orde, maar dan is je conditie niet goed. Of dan is je kracht niet goed. Of dan is je omgeving niet goed. Of dan is de organisatie niet goed. En dat, zijn, dat, dat heeft allemaal met elkaar te maken... En, dat is ook een leuke zoektocht. En je bent er ook nooit. Er is altijd wel iets waardoor je iets gaat verbeteren... waardoor iets anders ja. weer onderbelicht is... of waardoor, waardoor iets anders weer uit balans komt. En ja. die zoektocht, dat, dat, is, dat is mooi. Dat heb ik 15 jaar lang echt prachtig gevonden. En je blijft en, zoeken altijd. Uh, ja. en het is nooit klaar. Nee. Uh, Eddie van der Leij, de, de Twente-watcher van het AD hier ook... in het kader van het Sportforum. Zo meteen uitgebreid over Twente, maar we houden tot vijf uur even over schaatsen. Jij bent een liefhebber, jij kijkt veel... Uh, je hebt veel gekeken in het verleden. We hebben het eerder deze uitzending gehad over uh, eventuele vernieuwingen in het schaatsen. Moet het allrounder nog wel blijven? Moeten we een massastart hebben? Hoe, is, hoe kijk jij tegen zoiets aan als schaatsliefhebber? Is er iets waarvan je zegt van nou, dat zie ik wel zitten als we dat gaan doen? Ja, ik kom natuurlijk uit het tijdperk dat het WK Allround en de EK Allround, dat was bijna heilig. Hè. En op een gegeven moment, in de jaren negentig geloof ik, is het over... Hè, dat heeft de, um, de, de afstanden, de afstandskampioenschappen, die hebben toen de overhand gekregen. Maar ik heb wel iets met dit gewoon, met dat, met dat, ja. met dat EK en WK Allround. Uh, maar dat is een persoonlijke keuze. Maar is dat hang naar vroeger dan misschien? Nostal ik ben een hopeloze uh, nostalgicus. Ja, dus deze, in die ja. zin, dat ja. heeft er ongetwijfeld een beetje mee te maken... Hoe kun je die uh, schaatsport nog innoveren? Ja, ik zou het, dat moeten we dan echt aan de, aan de kennis voorleggen. Ik bedoel, ja. We hebben de klapschaats op een gegeven moment gekregen. Toen ging het een stuk harder. Wat zou nou nog echt een, een, een ontwikkeling of een fenomeen kunnen zijn... om het nog interessanter te maken? Ja. Uh, daar hebben we het over gehad. Kijk, en, maar de mensen ja. die, die die nostalgie zoals jij hebben meegemaakt in het verleden, ja, die worden allemaal ouder en die worden aangevuld met jongere mensen die die nostalgie niet hebben en die gewend zijn met uh, tak, tak, tak, tak, tak met snel nou, in het leven. Maar maar moet even kijken. Sven, Sven, even gaan we toch even kijken naar Sven Kramer. Die heeft een enorme schare fans en er zijn ook allemaal ook, ook jongere mensen. Dus uh, we hebben gewoon een aantal gewoon goede kampioenen nodig. Uh, Jan Blokhuis is natuurlijk nog maar jong. Hè? En zo'n kumvij is ook jong. Maar als ze jongens hebben een beetje de tijd nodig. En als je daar dan weer een goeie, mooie groep mensen hebt. waarbij mensen graag voor naar het stadion willen komen. Ja, nou, daar geloven we het wel in. En als je naar het sprinten kijkt, een Kjeld Nuis, dat is toch ja. fantastisch. Ik heb Hein Otterspeer vorige week zien rijden. Toen nou, Het stadion uh, ging, weer, ging weer uit zijn dak. Iedereen wil naar zulke soort rijders komen kijken. Ja. Het begint bij mooie atleten. Mooie, nou. goede koppen. Mensen die, mensen die willen strijden. Ik uh, uh, ga dit afronden. Even kort, Jochem Uithagen. Jij blijft nog even zitten. Maar ik wil ja. even weten wie er Europese uh, kampioenen worden morgen. Kort antwoord. Sven Kramer en Martine Sablikova. Eddie? Ja, daar is uh, geen profetische gaven voor nodig. Sven Kramer en Martina Sablikova. Erben? Ja, ik sluit me er ook volledig bij aan. Ja, ik kan Zwaaie ook. boel, Tom. Nee, eh, maar goed, het, okay. wordt, het wordt nog wel spannend, hoor. Ja, maar ah, dan zeg ik Blokhuizen wel. Oh ja, voor, was, oh, sorry. Ik was, vind ik het lullig voor, ja, ja, <laughs> voor Jan Blokhuizen dat het zoveel over Kramer ja, gaat, hoe zo'n groot is. kampioen het ook is, hoor. Ja. Maar Jan Blokhuizen uit een dijk van het toernooi dan zeg ik Sablikova Hij staat van bovenaan. Zo is het. Nou, heeft u toch de laatste 20 seconden van dit uur meegekregen? Ja, dit jokt. ook. Zo is het. Dank jullie Absoluut. wel, zo meteen na vijf meer in het Sportforum. Tot zo. En